Toch is dat niet voor iedereen mogelijk, omdat de vliegmaatschappijen de prijzen van de tickets blijven verhogen... waardoor ze voor sommigen onbetaalbaar zijn geworden. De Vereniging van Apothekers gaat ook onderzoek doen naar kankerverwekkende stoffen in paracetamol. NRC onthulde onlangs, samen met tv-programma Zembla, dat in paracetamol van een Chinese fabrikant de stof PCA zit. Die stof is kankerverwekkend in bepaalde concentraties. Afgelopen vrijdag kondigde minister van Arkal een onderzoek naar die stof aan. De apothekers hebben nu los daarvan besloten om hetzelfde te doen. Het Chinese bedrijf dat de grondstof voor de paracetamol levert... is de grootste producent ervan ter wereld. Het weer, zodra de mist is opgelost, schijnt nu en dan de zon. Vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en dan hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh So well I so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 Too long, don't wanna to I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and down, out of to bed